Um, ik, ik denk wat je, je aangaf van, hè, kunnen we nou uh, uh, ja, ja. dingen weer aan de gang krijgen. Ja, voor, voor mij hoeven een heleboel dingen niet meer aan de gang te komen. We moeten gewoon dood. Hoe gaan het klaar? Uh, want een deel van dit nieuwe werken krijg je niet vanuit het bestaande. Moet je gewoon zeggen, nou ja, laat maar. Ja. Maar dat is, dat is heel... Overvloed uh, en iets, iets Ja, wat, uh, ja. hier, hier uh, uh, ideeën. Zuidplas. Uh, op het laagste punt van Nederland, uh, weet ik voor uh -huh. duizend woningen gaan bouwen. Ja. Waanzin, Stop ja. met die handel. Uh, uh, daar ook zo'n... Uh, nou ja, ja. zitten ja, wij dan wel. nog uh, uh, in het dat project. Maar dat, zijn, daar... dat, zijn, dat, zou, dat zou eigenlijk de allerlaatste moeten zijn. Ja. En op Sommige gemeenten uh, zitten ze er middenin. Bij andere gemeenten kunnen ze misschien nog terug. Maar je merkt ook dat dat heel lastig is. Ik kan zelf in Amsterdam, nou, Eiburg, dat is nu halverwege. En we lopen nu al vijf, dan moeten we dan beginnen met eigenlijk de tweede fase. Want dan moet je echt land gaan maken. En ja. land gaan maken pas eigenlijk alleen maar in het ouderwetse systeem, ja. Ja. waarin je in redelijk snel tempo die woningen eruit houdt. Ja. ja, dat lukt nu in de huidige markt even niet. Uh, eigenlijk zou ik zeggen. Misschien we er gewoon even mee stoppen. Is niet zo leuk voor de mensen op Eiburg, want dan is Eiburg maar half af. Maar uh, dat is een voorbeeld van een grootschalige ontwikkeling in het groen, in dit is in het blauw. Ja, ja. Dat eigenlijk nog. Mm -hmm. Wat hebben we nou dan nog van bevolkingsgroei als een ja. makkelijk winstbestaande stad? Er komt zoveel ruimte beschikbaar dat we op een andere manier gaan werken. Hè? En dat, het zou wel heel fijn zijn als door de kredietcrisis, doordat er permanent niet meer van die extreem goedkope financiering beschikbaar is. Het er toe leidt dat er ja. al, uh, wat meer in de bestaande stad gebouwd wordt, alleen ik weet nog niet of dat helemaal samengaat. Het lijkt samen met uh, uh, uh, of, of, of het gebrek aan de of financiering automatisch leidt tot meer aandacht voor de bestaande stad. Nu wel ja. even, ja. omdat iedereen zo erg in de problemen zit uh, dat niet eens meer geld bezonderwijder te kopen. Mm -hmm. Zeker nog, er zijn nog heel veel ontwikkelaars. En beleggers ze hebben nog allerlei weilanden, maar onze hoopte dat er uh, iets zou gaan gebeuren. Nou, dat kunnen we gewoon terugverkopen aan de boer, want er worden geen woningen gebouwd. Um, maar. Het is een beetje niet zo niet. zoals op de energiemarkt. Uh, uh, eigenlijk uh, steven we een beetje af op een echte transitie.